En zusters, het is nieuwe maan. Wat gaan we nou eens doen op nieuwe maan? En meestal zoek ik de Bijbel na waar het staat over nieuwe maan, of de eerste dag van de maand, om zo teksten te zoeken die te maken hebben met de nieuwe maan. De hoeveelste maand hebben we eigenlijk waar we nu in gegaan zijn? De achtste Ses 1, 5575. Het onderwerp vandaag, te vergeefs, eren ze mij, zegt de heer. Probeer zoiets, als dat tegen je gezegd wordt. Echt niet leuk. Maar het is geen gedachte die uit mijn geest voortvloeit, het is gewoon een citaat uit de Bijbel. De Bijbel zegt duidelijk, te vergeefs, eren ze mij. Hoe dat verder gaat, gaan we dadelijk lezen. Maar er wordt tegen het volk van God gezegd, wij behoren daartoe, te vergeefs, eren ze mij. Omdat ze bepaalde dingen doen en leren die niet te maken hebben met Torah en zoals God het gesproken heeft. We zouden kunnen zeggen, we zijn zelf uit een wereld gekomen met veel dogmatiek. Dat zijn menselijke filosofische statements die neergezet worden, want dat moet je geloven. Anders kun je niet behouden worden. Onder andere zo'n inzetting is de drie-eenheidsleer. Als je niet gelooft dat Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie onderscheiden personen zijn, dus drie personen, en dan samengevoegd in één goddelijk wezen, dan kan je eigenlijk binnen het christendom al niet meer behouden worden. En zo zwaar ligt de drie-eenheidsleer. Maar we hebben gezien dat ook dat dogmatisch filosofisch is. We willen alleen nog maar spreken wat staat er in het woord van God. Te vergeefs eren ze mij. Daarom heb ik er maar een vraagteken achter gezet. Dus je mag er een vraag bij stellen. Ja, is het dan zo? Of eer ik hem ook te vergeefs, zoals we hier zitten? Of in ons denken, of hoe dan ook. Ik hoop dat we daar een beetje doorheen kunnen zoeken vanmorgen. We gaan er een paar teksten voor lezen. En de eerste die ik wil doen is in 1 Koningen 6, vanaf vers 11 tot 13. Het woord van Jaweh kwam tot... Koning Salomo. Ik denk dat je vreemd opkijkt. Dat je ineens de stem van God hoort. En je ook direct beseft dat het zijn stem is. Dat is heftig. Wat zou je het eerste doen? Ik denk dat je ter aarde valt van de schrik. Dat je wat plat wil worden op de aarde. Want om met God te spreken of zijn stem te horen is enorm. Die Salomo hoort het woord van Yahweh. Want het is tot hem gericht. Hij heeft namelijk een huis gebouwd, dat is hij bezig aan het op te bouwen. En het is een huis wat David had willen bouwen. Maar hij had zoveel bloed aan zijn handen, God liet dat niet toe. Toch had die man uh, oorlogen moeten voeren. Maar vanwege het bloed aan zijn handen wilde God niet hebben dat hij zijn huis zou bouwen. Maar Salomo zijn beurt werd het om dat huis toch te bouwen. Aangaande dit huis dat gij bezig zijt te bouwen, zegt God tegen Salomo, indien een voorwaarde gij in mijn inzettingen wandelt, Salomo, mijn verordeningen doet, Salomo... En mijn geboden in acht neemt, Salomo, door daarnaar te wandelen, werkwoord, zal ik Yahweh aan u het woord gestand doen. dat ik Yahweh tot uw vader David gesproken heb. Alleen deze zin al, vind je niet erg mooi? Zo spreekt God. En als God gesproken hebt, dan kun je hem vasthouden aan zijn woord, wat hij gesproken heeft. Al zit je in de grootste nood, al ben je stervende. Hou je vast aan de woorden van God. Ik heb wel eens gehoord dat er geen jood sterft zonder het sma op zijn lippen. Dat die stervende nog het sma uitspreekt. Zo belangrijk is het. God, u het één. Hij is ook de ene op wie we ons vertrouwen stellen. En we weten dat we op hem ons vertrouwen mogen stellen. Niet omdat we zo goed zijn, maar dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van onze Heer Yeshua. We hebben door zijn offer de weg van vrede leren kennen tot vader. We kunnen zelfs in onze grootste problemen in ons hart vrede hebben met vader. Ook al hebben we het zo ontzettend moeilijk. Hij zegt duidelijk, indien gij in mijn inzettingen wandelt, Salomo, mijn verordeningen doet en mijn geboden in acht neemt, daarna te wandelen, zal ik aan u het woord, dat is wat God spreekt, gestand doen dat ik tot David gesproken heb. Nou kunnen we op gaan zoeken wat vader niet allemaal gesproken heeft tegen David. Oneindig veel mooie dingen heeft hij beloofd. Tot aan Messias toe, dat uit zijn zaad dat allemaal zou ontwikkelen. We gaan het niet allemaal noemen. Maar hij zegt, het woord dat ik tot David gesproken heb... dat ik, zegt Abba Yahweh, te midden der Israëlieten zal wonen... en mijn volk Israël niet zal verlaten... Nou, er zijn heel wat keren geweest tot we wel eens gedacht hebben: Nou, God toch echt zijn volk verlaten? Zou God zijn volk verlaten, denkt u? Nee. Toch zegt hij het wel. Er zijn teksten waarin staat: als u mij verlaat, zal ik u verlaten. Kent u hem? Er zijn hele duidelijke uitdrukkingen. Maar het mooie is ervan: zodra die mens beseft dat hij van de weg is afgegaan en zegt: Vader, vergeef me en we richten ons weer op Vader, staat hij direct klaar als een vader. En niet als een vader die klappen geeft. Hoewel we binnen de parasha hebben gelezen... tot de meelaadsheid een bijzondere ervaring was... die God een bepaalde mensen liet toekomen. Lees de parasha maar eens goed door. Het is een schitterende parasha. De hele teksten we hebben leren zo gevoelig... dat je in je hart zegt, ja, dit is zo. En nochtans, God slaat je niet om je te doden. God slaat eigenlijk als een vader zijn kind... een draai hem zijn oren geeft. Om hem te herstellen... ...weer in de lijn, zoals vader het wil... ...om tot je doel te komen. Hij zegt duidelijk dat ik tegen David gesproken heb... ...dat ik te midden van de Israëlieten zal wonen... ...en mijn volk Israël niet zal verlaten. Ook al hebben ze vaak genoeg gedacht... ...we zitten van God verlaten in een ver land. Broeder en zuster, dit is de tempel die Salomo bouwen was. Vindt u hem niet schitterend? En hij gaat weer gebouwd worden... Echt waar, of die dat dit jaar zou zijn, of volgend jaar, of dat eerst onze heer Yeshua terug moet komen, of dat hij pas terug kan komen als de tempel gebouwd is. Er zijn een heleboel gedachten over. Ik ben al blij dat we door het geloof mogen zeggen, wij zijn het huisgods. Durft u aan me te zeggen? Wij zijn het huis Gods, broeder en zuster, wij gezamenlijk. Gebouwd in de geest. Het echte huis van God is ook dit huis van God niet, hè? Want zelfs als dit dadelijk weer gebouwd is, zit er weer een schaduw van de werkelijkheid die in de hemel is. Want een ware tempel is niet door handen van mensen gebouwd, maar die is door God gebouwd in de hemel. Daar is Yeshua ingegaan, voor eens en voor altijd met het offer wat hij gebracht heeft, zijn bloed, om voor ons verzoening te doen. Daarom is hij hogepriester. Hogepriester Yeshua. Dat ik de midden der Israëlieten zal wonen. He? Zo was dat. Ik zal in de midden wonen. Ja, woonde God nou in dat huis? Eén ding is duidelijk, zijn naam is gewijd in het huis. Alle eer en aanbidding die gebracht werd in de tempel, was aan eer en aanbidding voor de naam van Yahweh. En we noemen hem ook Yahweh, omdat het de enige waarachtige God is die ons zijn naam bekend gemaakt heeft. We hoeven niet meer te spreken in allerlei benamingen, we mogen zeggen Abba Yahweh. Hij is onze God. Als iemand vraagt, wie is dan je God? Dan kan je zeggen, ja dat is de Heer. Hè? Nee, het is Yahweh. 1 Koningin 12. We schieten gelijk door vanuit uh, Salomo. Salomo die had een, uh, hè, zeg maar een soort krijgsheer. Ze kregen oneenigheid met elkaar. De profeet had gezegd, hier heb ik een jas. En die scheurde me in twaalf stukken. En hij kreeg er tien van. En die andere twee waren voor Juda. Ook Jerobiam heeft nauwelijks begrepen wat er ging gebeuren. Maar hij kreeg het koningschap over de tien stammen die nog losgescheurd moesten worden. Dus Jerobiam wordt koning over de tien stammen. Dat noemen we Israël. En die andere koning, Regabiam, kreeg de autoriteit over de twee stammen. Judah en Benjamin. Jerobiam zei bij zichzelf, toen hij dat koningschap had ontvangen. Nu zal het koningschap tot het huis van David terugkeren. Hoe kan dat nou dat die man dat zegt? Er is een profeet bij hem geweest... die heeft hem tien delen van zijn jas gegeven... die heeft gezegd, dit krijg je uit de hand van God... jij wordt koning over die tien stammen. Die Jerobian die gaat nog twijfelen... die zegt, ja, nou ben ik wel koning over die tien stammen. De profeet heeft het zelf gezegd... ik heb de autoriteit gekregen... maar ja, stel je nou voor... nou ben ik wel hier koning over dat hele noordelijke deel van Israël... Maar de tempel die staat wel in Jeruzalem. Nou gaan dadelijk al die mannen van mij die hier wonen, gaan allemaal daar offers brengen. Ja, dat hoeft maar even te duren. Dan gaan ze allemaal weer aanhangers worden van die regabiam. En dan sta ik mooi met een pet in mijn handen. Hij nou, was gewoon bang zijn gezag te verliezen. Terwijl God het hem gegeven had. Hij had helemaal niet bang hoeven te zijn. Nu zal dus het koningschap het huis van David terugkeren van de tien stammen. ...indien dit volk optrekt om slachtoffers te brengen in de tempel van Yahweh ja, Jeruzalem. Daar is hij bang voor. Hij denkt gewoon bij zijn eigen, hoe kan ik dat nou oplossen... ...dat niet die tien stammen elke keer maar naar Jeruzalem gaan om daar hun offers te brengen. Hij zegt op een gegeven moment gaan ze natuurlijk ook die koning aanvaarden... ...en dan stelde ik met mijn handen omhoog. Indien dit volk optrekt om slachtoffers te brengen in de tempel van Yahweh ja, Jeruzalem... ...zal het hart van dit volk terugkeren, zie je die? ...tot hun heer, ja, tot Regabian, de koning van Juda. Dat is angst. Dan zullen ze mij doden en terugkeren tot Regabian. Dat is de koning van Juda. Je ziet dus dat een man gods die gezegend is... ...die de toezegging van vader heeft... ...begint te twijfelen hoe het dadelijk zal gaan. Eigenlijk is het nutteloos. Als we de woorden van God kennen... Of het nou mooi is of lelijk is in ons leven... zo heeft de Heer gesproken en zo zullen we gaan. Tot het laatste stukje. Toen overlegde de koning bij zichzelf... hij denkt, ik ga goden maken. Ik ga gewoon goden maken. Zowel helemaal in het noorden van Israël als in het zuiden. Dan hoeven ze niet elke keer meer naar Jeruzalem toe te lopen. Ja, zegt hij, ik ga twee gouden kalveren maken. En hij zei tot het volk... Jongens, het is voor jullie veel te veel om op te trekken naar Jeruzalem. Veel te veel, helemaal niet meer nodig, want dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. Hoe krijgt dit over zijn lippen? Ze waren al een keer gedood, 30.000 man, toen ze om een kalf heen dansten bij de uittocht uit Egypte. Weet u nog? Hoe krijgt zo'n konink het in zijn hoofd om niet nu één, maar twee van die beelden neer te zetten. Eén in het noorden en één, een klein stukje boven, Jeruzalem. Hier heb je dat kalf. Onbegrijpelijk dat mensen het doen. Maar ja, ze doen het wel doen, omdat ze gebrek aan kennis hebben. Denkt u ook niet? Ik denk dat er een heel verval is geweest in Israël. Ze wisten van voor en van achteren niet meer wat de wetten van God waren. En als mensen de Torah kwijt zijn, dan gaan ze zelf dingen bedenken. Gedachten en inzettingen van mensen ga je dan krijgen. En dan kom je op een punt, dan is het gewoon tevergeefs. Iemand die alleen maar zijn eigen gedachten naloopt... en uiteindelijk de instructies van de Torah overboord gooit... is allemaal tevergeefs. We gaan er dan een paar mooie dingen van lezen. Hij stelde het ene beeld op in Betel. El... Dat is 30 kilometer van Jeruzalem af, naar boven toe. En een andere plaatste hij in Dan. Dat is 200 kilometer naar boven toe. Dus dat tien stammenrijk in het zuiden ervan, vlakbij Jeruzalem, het ene beeld en helemaal in het noorden het andere. Zodat ze in ieder geval naar die twee beelden konden gaan. Er staat er gelijk onder. Dit werd een oorzaak tot zonde. Had hij het maar niet gedaan... Want ook de oorzaak neerleggen wat mensen tot zonde leidt is verschrikkelijk. Ook als wij dingen zouden zeggen tot andere mensen, waardoor ze dingen gaan doen die God in Torah verbiedt, moet je niet doen. Je kan alleen nog maar zeggen, zo spreekt de Heer. Dan ben je koosje. Maar het feit dat hij deze twee koeien gaat zetten in het tienstammerrijk, dit werd de oorzaak tot zonde Weet u nog wat zonde betekent? Doel missen. Zodra je dit gaat doen, wat deze Jerobiam gaat neerzetten... ...je gaat daarvoor aanbidden en buigen, mis je volkomen je doel. Dit zou je kunnen noemen, dit zijn inzettingen van mensen. Dus wat Jerobiam in zijn hoofd haalt, dat legt hij neer als een godsdienstoefening. En de hele tien stammen, of althans er zijn er ook een heleboel, die gaan terug naar Jeruzalem toe. Vele priesters die gaan weg uit de tien stammen, die gaan weer terug naar Jeruzalem toe. Maar zodra je dit soort voorstellen doet, is eigenlijk absurd. Je moet bijna niet goed bij je hoofd zijn om een volk te misleiden. Ja, iets te doen. En daarmee iets wat God zegt af te schaffen. We hebben zelf allemaal de ervaring gemaakt, het verschil tussen Sabbat en Zondag. Hoe serieus zijn we niet geweest in het vieren van zondag, alsof het de Sabbat was. En dat spreken we met alle respect. Maar we waren in wezen misleid door Rome. Het protestantisme, de reformatie, we hebben dat allemaal overgenomen... en we zijn alle eer en respect zijn we dat gaan doen. We wisten niet beter. Totdat de kwartjes vielen en we het woord van God hoorden... dan zeg je, hoe kom je daar nou toch bij? Zo staat het toch geschreven... Velen van ons, ik denk allemaal, hebben gezegd: hé, hey, zo spreekt de Heer, dat oude leg ik af. Daarom zitten we hier. Daarom zijn we sabbatvierende gemeenschap geworden. Het werd oorzaak tot zonde, het missen van het doel. Zelf was het volk voor het ene beeld uitgelopen tot dan toe. Dus degenen die dus nog in het zuiden woonden van die Tien Stammenrijk, die gingen even 200 kilometer naar boven toe wandelen. Want ze wilden dat andere beeld ook nog van dichtbij bekijken. Verder maakte hij tempels op de hoogte. Wie? Jerobian. Dus op elke hoge heuvel bouwde hij tempeltjes. Het pure afgoderij. Want alle afgodedienaren maken hun tempeltjes en hun offerplaatsen op hoge heuvels. Hij stelde priesters aan uit alle kringen van het volk. En niet tot de Levieten behoorden. Gaat helemaal niet. Hoe kan je God eren en dienen als je het al serieus wilt doen? En je vraagt niet een leviet de offeranden te doen. Want in heel Israël wist men dat als men een offer wilde brengen en niet naar de tempel kon, Dan kon je de leviet vragen om de offeranden te doen in je woonplaats. Later uh, wordt dat uh, uh, anders opgelost. Uiteindelijk is er een wet gekomen dat er in Israël alleen maar geofferd werd in de tempel in Jeruzalem. Ook voerde Jerobiam een feest in. Jerobiam voert een feest in. Ja, voor de achtste maand. Welk feest is het ook alweer? Het feest van de achtste maand? Kent u hem? Goed, er is geen feest in de achtste maand. Maar hij zegt, ik maak een feest voor de achtste maand. Ja, voor de vijftiende dag van die maand. Dus vijftien, zes van. Terwijl we normaal op vijftien... Er zijn nog twee feesten op de vijftiende. De ene is op Nissan, vijftien Nissan. En de andere is op vijftien. Tisri. Het gaat om het achtste maand, de vijftiende dag, de maand overeenkomstig. Het feest in Juda. Hier refereert hij aan het feest in Juda wat een maand eerder gehouden wordt. Op de zevende maand. Lofut feest. Zo deed hij, de Jerobeam, te bed el en offerde aan de kalveren. Die hij gemaakt had. Daarbij liet hij telkens de priesters der hoogte. gewoon afgodenpriesters. die hij aangesteld had. in Bed optreden. Wat betekent Bed ook weer? Huisgods. Zo simpel is het. Hoe krijgt hij bij elkaar? Toen hij het altaar bestegen had. wat een altaar is. dat hij te Bed gemaakt had. om het offer te ontsteken. Op de vijftiende dag van de achtste maand, de maand die hij op eigenere beweging had uitgekozen om voor de Israëlieten een feest in te stellen. Uit eigenere beweging had uitgekozen. Wonderlijk hè? Hoe is het met de zondag gegaan ook weer? Eigenere beweging, want nergens in de Bijbel kun je vinden dat Sabbat omgezet wordt naar zondag. Maar we hebben 2000 jaar christenheid met zondagviering achter de rug. Koningen 13 vers 1, zie daar kwam een man gods door het woord van Yahweh uit Juda, in Jeruzalem, naar Bethel. Terwijl Jeroboam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Nou deze geschiedenis die kennen we allemaal, die ga ik niet verder uitleggen, alleen nog één tekst. Deze nu predikte, wie? Die man gods, tegen het altaar. Dus Jeroboam die staat zijn offer te brengen en er komt een man gods langs. En die begint het altaar te vervloeken. Het vervloeken wat hij doet. Nu predikte hij tegen het altaar door het woord van Yahweh. En zei, altaar, altaar, zo zegt Yahweh. Dus heftig als dit er staat. Let op. Zie, een zoon zal aan Davids huis geboren worden. Met de naam Josia. Hij zal op u, dat is het altaar, de priesters der hoogte, dus die afgode priesters, slachten. Dat is wat hè? Ze, als een man gods dat zegt, die de priesters der hoogte zal slachten, die offers op u dat altaar ontsteken. En mensen beenderen zal men op u, dat is dat altaar verbranden. Als er iets verschrikkelijks kan zijn, is dit het. Dat woord Josia betekent ja, wij geneest. Vind ik eigenlijk ook wel een mooie naam. Tot zo'n profeet nou langsom die Josia heet en zijn naam betekent al gewoon ja, wij geneest. Wij lezen alleen maar de naam Jozia, Maar als je in het Hebreeuws komt, dan komt er een profeet naar je toe. Dan denken ze, oh, Yahweh geneest. Want ze weten dat die Jozia heet. Maar die Jozia betekent gewoon Yahweh geneest. Ook kondigde hij op die dag een wonderteken aan. En hij zegt, dit is een wonderteken ten bewijze dat Yahweh gesproken heeft. Hoeveel mensen zouden dat niet graag doen? Dus ik heb een boodschap voor jou van Abba Yahweh. En zodra ik hem gesproken heb valt de zon naar beneden of uh, weet ik wel wat er naar beneden valt want als je dan gesproken hebt en het valt denk je zo dat is echt waar dit kan toch niet krachtiger zijn als een profeet spreekt en die zegt van tevoren nog wat er gaat gebeuren het wonderteken ten bewijze dat Yahweh gesproken heeft zie het altaar zal scheuren zodat de as die erop ligt uitgestort wordt dan denk je nou dat is een heftige boodschap die Jerobian die staat op het altaar, die staat de boel op te stoken, de offers erop te leggen. En die profeet die zegt, dit gaat gebeuren. Zodra de koning dat woord hoorde van de man gods tegen het altaar, te Bet-el, strekte Jerobian van het altaar af zijn hand uit en zei, grijp die man. We kennen hem allemaal, hè? Grijp die man. En op het moment dat hij het zegt, krijgt hij zijn arm niet meer terug. Hij schrikt zich te pieten. Wat gebeurt er nou? Maar de hand die hij tegen hem uitgestrekt had, verstijfde, zodat hij haar niet weer tot zich kon trekken. Ook scheurde het altaar, zodat de as werd afgestort van het altaar, als het wonderteken dat de man gods door het woord van Jabe aangekondigd had. Dus de mensen krijgen ja, visueel de stijve arm te zien en een altaar wat in elkaar klapt. Toen nam de koning het woord en zei tot de man van God, zoek toch alsjeblieft de gunst van Yahweh uw God. Nou vind ik dit ook wel mooi dat er staat, zoek nou toch de gunst van Yahweh uw God. Eigenlijk als het er zo staat, erkent hij al dat Yahweh niet zijn God is. Want hij dient andere goden. Hij erkent Yahweh helemaal niet als God. Die profeet die komt wel namens Yahweh. En hij zegt tegen die profeet, alsjeblieft, bid voor me tot jouw God. Tot uw God. Dat is Yahweh. En bid dan voor mij, opdat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Nou, die man gods zocht de gunst van Yahweh. En de hand des konings, kon weer teruggetrokken worden. Zoals hij tevoren was. Eigenlijk als je dit heel dicht achter elkaar ziet, denk, wat, wat gebeurt daar toch? Ook simpel. Zijn hand wordt stijf. Het altijd duvelt in elkaar. En hij zegt, alsjeblieft bid voor me. Hij bidt voor hem, zijn arm wordt weer goed. Alleen het altaar wordt niet opgebouwd. Vanuit dit gedachte, goed, wil ik doorzetten naar het Nieuwe Testament. Want waar gaat het nou om in dat stuk wat we in Koningen hebben gelezen? Er is een soort godsdienst opgebouwd met menselijk denken. Alles wat daar gebeurd is van die koning, Romean is een eigenzinnige godsdienst. Hij heeft zelfs een andere feestmaand ingesteld... tegenover de Torah van God. En hij zoekt mensen op om te verleiden, te misleiden... naar hen te luisteren. Zo kunnen we in de wereld niet omgaan. Want als we kennis van zaken hebben... en dat is ook wonderlijk... nu we met elkaar deze parasje weer gelezen hebben... je wordt op een gegeven moment uh, in kennis gebracht... met waarheid uit het woord van God... die je weet. En als we weten wat Gods wil is... Dan moet je maar eens kijken hoe moeilijk het in je hart is om het toch anders te doen. Want als we kennis hebben gekregen van waarheid en we gaan, als niemand het ziet, toch die kant op, dan heb je een gigantisch probleem in je innerlijk. Daar kan je ook niet te lang mee omgaan om dat maar te blijven forceren, want er komt een dag dat je die gevoelens niet meer hebt en dat je gewoon doorgaat en in de zon leeft. Dan zeggen die mensen, kan je je nou voorstellen, joh, we hebben met die man jaren in de samenkomst gezeten en dan loopt hij gewoon in de wereld feesten vieren. Maar zulke dingen gebeuren. In Markus 7 vers 1 staat... ...de fariseeën verzamelden zich bij hem, Yeshua... ...en sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. Dus Yeshua is met zijn prediking bezig, met zijn onderwijs... ...en dan komen de fariseeën en de schriftgeleerden. Zijn beste vrienden. Had het moeten zijn. Maar het is jammer dat het niet zijn beste vrienden waren. De waren er wel. He, Nicodemus en zo... die hadden echt open oogjes... ook al gingen ze stiekem naar hem toe. Maar die fariseers en die schriftgeleerden... die verzamelden zich te Jeruzalem. Ja? Toen zij zagen... dat sommige van zijn discipelen... met onreine, dat is ongewassen handen... hun brood aten... heb je weer zoiets. Hoe moet je dat nou lezen? Zij zagen dat de discipelen... met onreine ...dat is ongewassen handen het brood aten. Hoe zouden zij nou gedacht hebben over dat woordje onreinen? Want ze zijn er behoorlijk op gebeten... ...dat wat ze daar doen, dat kan helemaal niet. Want we zijn gewend, ook in het Jodendom... ...voordat je gaat eten, ga je handjes wassen, keurig. Dat is dus een hele goede inzetting... Dat is dus wel een menselijke inzetting, maar het is gewoon een hele goede inzetting. Wij hebben dat geleerd vanaf huis uit, voordat je gaat eten, zeggen de kinderen, even handjes wassen. En als ze het vergeten, even terug. Toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, wat zijn onreine handen? In dit geval ongewassen, dat noemden ze onrein. Hun brood aten, en dan staat er tussen haakjes, want fariseeën en al die joden eten niet zonder eerst hun handwassing. ...verricht te hebben, daarmee vasthoudend aan de overlevering der oudjes. Dus het wassen van de handen is niet een gebod van Torah... ...maar is een overlevering, een gebod, een inzetting van de ouden. Van hun voorgeslachten. Dat was een, groot, een goed iets om te doen. Jong geleerd, oud gedaan. Maar het is een overlevering van mensen. Het is geen Torah gebod... En van die markt komen de eten zij niet dan zich gereinigd te hebben. En vele andere dingen zijn er waaraan zij zich volgens overlevering houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk in water. Dat zijn gewoon rituele handelingen. Dat is goed als een volk zo groot geworden is. Dat is helemaal niet fout. Maar je kan het niet als wet invoeren, als Torah. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden aan Yeshua. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der Ouden? Nu gaat het dus niet naar het Torah, maar ze hadden hun handjes niet gewassen toen ze aan het eten waren. Het ging alleen maar om ze te pakken. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overleveringen der Ouden, maar eten ze met onreine handen hun brood? Wat denk je dat Yeshua zou zeggen? Zouden ze echt antwoord geven? Tot hij ook gaat, gaat, gaat zitten goed praten, tot ze het wel doen of niet doen. Totaal niet ter sprake. Hij doorgrondt het denken van deze fariseeërs en overpriesters. En dan geeft hij een antwoord, het kan niet mooier genomen worden. Een antwoord wat hij citeert uit de boeken van Jezaja. Yeshua die zegt tot hen, terecht heeft Jezaja van u, huigelaars, geprofiteerd. Zoals er geschreven staat. Moet je je voorstellen, als er een dominee uit je vroegere gemeenschap, met alle respect hè, naar je toe komt en klaagt over het feit dat je sabbat viert, in plaats van de zondag, of andere dingen doet waarvan je weet, nou dit is naar Torah en dit is naar traditie, moet je tegen hem zeggen, joh jij huigelaar. Maar dat zeggen ze hier wel tegen de fariseeërs en de overpriesters. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Ik adviseer niet om het te doen, maar zo fel gaat het wel te plaatsen hè. Het ging over handjes wassen. Hij zei tot hen, terecht heeft Jezaja van u huigelaars geprofiteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verder van mij. Ze doen het alleen maar om te betuttelen, om iets te hebben, om Yeshua in een verkeerd daglicht te zetten. Moet je kijken hoe die discipelen van jou, ze wassen niet eens de handen. Nou, als dat jouw leerlingen zijn, uh, uh, Yeshua, was jij toevallig uh, niet hun meester of zo? Voelt u waar het komt? Dit volk eert mij met de lippen, zegt Yeshua, maar hun hart is verder van mij. En op grond van die uitspraak en wat de mannen gezegd hadden, zegt hij... Te vergeefs eren ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Nou, dat is een harde. Daarom heb ik ook het thema van de preek genoemd, te vergeefs eren ze mij. Als hij meent dat je door menselijke inzettingen God eert... Onzin. Menselijke inzettingen is niet iets om God mee te eren. Ik vind het goed als je zulke dingen leert en dat je ze doet, maar doe dan ook Torah. Maar denk niet dat je door menselijke inzettingen God een plezier bewijst. Of dat hij ineens zegt: van, hé, hey, kijk nou eens, ze vieren voor mij de zondag. Dat is leuk. Ik denk dat hij een profeet wakker maakt. Dus hij zegt, je gaat thuis naartoe, want al die lieve mensen snappen niet beter. Ze hebben naar die romer geluisterd en die zitten zondag te vieren. Dan ineens krijg je een man aan de deur met een boekje. En zeg ja, ja, ja. ja. Ik zeg, nou, ik heb niet zo graag al die mannen voor de deur. Ja, ook je hoofdstuigen getuigen niet. Nou zit in Laak in ieder geval een boekje voor je achter. Dat was een man met een boekje met uh, 18 pagina's. Ging over Sabbat vieren. En ik dacht nog, nou is hij van de deur af. Boekje weg. Maar ik denk, nou. Huh, Oh kort, ik ga toch even lezen. En die nacht ging ik zitten lezen in dat boekje wat hij me gegeven had. Gratis. En daar ontdekte ik de Sabbat in. Dat is wel een wonder. Dat is flats. Dan denk ik, dat is helemaal waar. Ik zeg, Ang, maak ik wakker midden in de nacht. Weet je, tot de Sabbat op zaterdag is, lieverd. En ze draait zich om. <laughs> ik lucht te slapen, hoor. Het heeft nog even geduurd. Maar bij ons allebei moesten de kwartjes vallen. Vind je dat niet leuk? Ze zeggen, ja, dat is... Hartstikke mooi, want het woord van God komt ineens bij je binnen. En ineens zeg je, maar zo hebt de Heer gesproken. Zo functioneerde het hier ook. Ik vierde zondag en ik heb vele zaken gedaan, menende daarmee God te dienen. Dus het was geen zonde, maar het was niet zoals God het wilde. Toch was het te vergeefs dat ik zondag vierde. Omdat het leringen leren waren, het waren geboden van mensen. Het heeft geen zin in de dienst naar God. Hij zegt: Gij verwaarloost het gebod Gods. Met je vieren van de zondag. En houd je aan de overlevering der mensen. Maar je overtreedt het gebod van God. Hij zeide tot hen: Het gebod van God stelt gij wel vrij buiten werking. om uw overlevering in stand te houden. Vindt u hem mooi deze? Je moet hem gewoon vast hebben in je hoofd. Je moet hem echt vast hebben in je hoofd. Hij zei tot hen: Het gebod God stelt gij vrij buiten werking om uw overleveringen in stand te houden. Ik heb er maar een paar onder gezet. Ik denk, ik ga niet het hele bord volzetten. Want ik kan het hele bord volzetten met menselijke inzettingen. We hebben de zondag, de kinderdoop, Maria-verering, kerstfeest. Uh, gaat u meehelpen? Allemaal wat zeggen wat er nog meer komt? Het is een eindeloos, eindeloos wat Rome heeft ingevoerd. En waar elke lieve Roomse zustertje nog steeds de knietjes buigt... de handjes samen doet en voor een beeld van Maria zit. He? Ach, Maria, moeder gods. Ik bid voor mijn kinderen. Onzin. De zeggen: ja, maar, maar God die zal het toch wel horen. Ja, God die hoort natuurlijk alles. Maar het heeft geen steek. Het heeft helemaal niets. Er is maar één gebed dat functioneert in de oren van God. Dat is het gebed in de naam van Yeshua. En al Gods kinderen hebben als ze gebeden... Hebben, ook in de tijden voor Yeshua, uitgezien op dat wat komen zou, wat door Messias volbracht zou worden. Alle gelovigen vanaf Adam hebben uitgezien op Messias. Wij weten tot het Yeshua is. Zondag, kinderdoop, Mariaverering en kerstfeest heeft niets te doen met Gods dienst. Het is ijdelheid. Markers 7, vers 14. Toen hij de scharen wederom tot zich geroepen had, zeiden tot hen: hoort alle naar mij zegt Yeshua, hoort alle naar mij en verstaat wel. Niets dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrij maken. Zo. Dat is mooi, hè? vindt u ook niet? Dus niets wat van buiten is, kan de mens onrein maken. Zeggen er sommigen die dat lezen, zie je wel, wil u gewoon gewoon varkensvlees eten, dat is helemaal geen probleem. En je hoeft je handen niet te wassen, je kan rustig varkens eten, totaal geen probleem. Maar die mensen kennen gewoon Torah niet, maar Mijn vader heeft gezegd... kijk, dit is een speciaal menu wat ik voor mijn volk heb gereserveerd... en dat andere, dat is voor de heidenen. Maar dit is het menu van mijn volk. Dat is een vreugde. Dus ben je verbonden aan Yahweh, de enige waarachtige God... eet je van het menu wat hij heeft gegeven voor zijn kinderen. Als het nou in de Bijbel staat geschreven... Dat bij het eten van varkensvlees onze hemelse vader gruwelt. Hij is, want varkensvlees is een gruwel in de mond van zijn kinderen. Dan gaat u toch niet varkensvlees eten? Terwijl je weet dat vader kijkt en gruwelt. En zegt tegen de engel, moet je nou toch kijken wat er zit te doen. He, stuur nog eens een profeet naar hem toe. Zeg eens dat het ook nog anders kan. He, want hij is wel met je betrokken. Niets wat van buiten de mens komt, kan hem onrein maken. Nee, echt niet. Niks kan ons onrein maken. Want hij zegt, maar hetgeen dat uit de mens naar buiten komt, dat is wat hem onrein maakt. Want dat is wat je in je hart hebt zitten en dat is wat je op je tong brengt. Dat is wat je zegt of dat is wat je met je handen gaat doen. Dat blijkt wat er in je hart is. Dat is heel wat anders, want dat maakt ons onrein. Amen. Dus wat van buiten af komt maakt ons niet onrein. Alleen wij zullen nooit meer zeggen we gaan varkensvlees eten. En is het toevallig gebeurd dat je een broodje ha uh, je dan denken is het rundvlees geweest en je krijgt ineens een hammetje erop. Nou, op het eerste denk je, gelijk, dat moet ik niet hebben. Maar stel voor dat je hem ingeslikt hebt, ben je dan een zondaar geworden? Echt niet waar. Hij verklaart je alleen onrein. Tot hoe lang ben je onrein? Tot aan de avond. En dan was je je voor het aangezicht van God. En je beleidt dat. Dan is het weer weg. Want uiteindelijk, dat wat we eten, wordt gewoon verteerd en ter zijne plaatsen wordt het weggespoeld. Zo simpel is het. Dus het is geen zonde tot de dood. Hij zegt er gelijk achteraan, indien iemand oren heeft om te horen, die hoort het. Als wij oren hebben om te horen naar de woorden van God, Abba Yahweh, die zullen horen, sma. En dus handelen, zoals vader Yahweh heeft gesproken. En dat is een vreugde. Amen. Koningen 6, vers 1 tot 13. Even herhalen waar we mee begonnen zijn. Het woord van Yahweh kwam dus tot Salomo. Hij zei aangaande dit huis, dat gij bezig bent te bouwen. Indien gij mijn inzettingen wandelt, mijn verordeningen doet, al mijn geboden in acht neemt, door daarnaar te wandelen, zal ik aan u het woord gestand doen, dat ik tot aan mijn vader David gesproken heb. Zo mag u op elk woord van God rekenen. Wij doen het omdat hij het gezegd heeft. Hij zal ook de zegeningen daaraan verbinden. Het zal toch een vreugde zijn tot we dadelijk mogen opstaan in een nieuw leven. Hè? Dat ik te midden der Israëlieten zal wonen... en mijn volk Israël niet zal verlaten. Die moeten we onthouden. Hij zegt, ik zal te midden van de Israëlieten wonen... mijn volk Israël en hen niet verlaten. Als wij geen Israëlieten zijn naar het vlees dan zijn we het wel geworden naar de geest. Want we zijn verbonden aan dezelfde God, aan dezelfde vader. Abraham, Isaac, Jacob, aan de zoon die eruit voortgekomen is. We zijn deelgenoten geworden aan de belofte. En we vinden het een vreugde om daarin te leven. En we vinden het ook een vreugde om daarin een voorbeeld te zijn voor de wereld. Ben jij dan een jood? Nou, nee, dat echt niet. Wel een geestelijke, want we brengen de lofoffers voor het aangezicht van God. God loven... Dat is een Jood. Te midden van de Israëlieten zal ik wonen. Mijn volk Israël, ik zal ze niet verlaten, broeder en zuster. Hier heeft u de tempel. Schitterend. God is stof. Een goede nieuwe maand. Amen. Moge het een vreugde voor u zijn.